In het zuiden van India is een passagiersvliegtuig bij de landing van de baan gegleden. Er zouden zeker 17 doden en meer dan 120 gewonden zijn. Het toestel van Air India kwam uit Dubai en had 191 inzittenden aan boord. Wielrenner Dylan Groenewegen heeft veel spijt van zijn actie eergisteren in de ronde van Polen. Doordat hij in de massasprint van zijn lijn afweek. reed landgenoot Fabio Jacobs in de hekken en raakte zwaar gewond. Bij de NOS zei Groene Wegen dat het nooit zijn bedoeling was om andere renners in gevaar te brengen. Hij rijdt voorlopig niet in afwachting van het onderzoek van de Wieler-Unie. Het weer het is nog lang warm. Vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 18. Morgen vrij zonnig. In delen van het land geldt code oranje vanwege de hitte. Het kan 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Out, out, out. ZFM.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 I'm a person's office. I'm